Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering Eindtijd en Profetie. De afgelopen aflevering bleven we steken bij Thessalonicense, Jan. Uh, het was toen net heel spannend, we zaten daar middenin. En uh, nu heb je de gelegenheid om het af te maken. <laughs> Dank u vriendelijk. Ja, die brief. even ter herinnering natuurlijk. Die waren zeer intensief bezig met de wederkomst van de Heer Jezus. Ja. Met de dag des Heren, waar we het over gehad hebben. En met al die details en hadden wat vragen. Ja. En dan geeft Paulus die geeft daar een scenario voor. Die zegt: uh, eerst moet de afval komen, wat we in deze teken al zien. En we hebben tendensen gezien bij uh, machthebbers, zal ik zeggen, die een combinatie tussen het Jodendom en de islam, en uh, tussen het Christendom en de islam, uh, en de paus die alle geloven onder zich wil, uh, wil trekken. We zien de tendensen, zien we die kant ja, al op gaan. Ja. En dat is heel belangrijk. En dan zal de antichrist zich als Satan openbaren. En dan zal op een gegeven moment in de tempel zal gaan zitten. En dan gaat hij zeggen van, uh, uh, dat hij een soort godheid is. Ja. En dat, op dat punt waren we gebleven. Op dat punt waren we gebleven. Ja. En we hadden het ook nog even over de weerhouder. Waarvan mijn mening is, is dat dat het... Het een, ...een wettig staatsbestel is. Ja, wat, Want, een, goed, een goed wettig. Een? Een goed wettig staatsbestel. Een goed Ja, ja, met goede... Ook dat nog, ja. Goede wetgeving. Waar rechtvaardige wetten zijn. Ja. En dat, dat, dat hoort natuurlijk bij... Uh, ...een regering die naar Gods wil is. Ja. Dat lezen we ook in Jezaja. Lezen we een prachtige tekst daarover. En die zegt... ...een koning zal heren in gerechtigheid. Jezaja 32. En vorsten zullen heersen naar het recht. Ja. En dat, daar wachten we op natuurlijk. Ja. Maar dat, dat moet nu ook gebeuren. Nou, daar waren we gebleven. Uh -huh. En dan kijken we nog even naar de Korinthebrief. Ja. Daar heeft Paulus het ook over de gemeente. Hij zegt in 1 Korinthe 15 en dan het 52e vers, 51. Ik deel u een geheimenis mee. Ja. Dat zijn dingen die dan aan Paulus openbaard worden. Dus die hele zaak is een geheimnis wat nu volgt. Alle zullen wij niet ontslapen. En dat verwachten we, dat weten sommige kijkers misschien nog. Want Paulus die zegt tegen de Thessalonicenzen: wij levende die achterblijven tot de komst des Ja. Dus hier zegt hij dat ook, wij zullen niet alle sterven. Ja, klopt. Maar allen zullen wij veranderd worden. Ja. En dat zegt Paulus tegen de Tessaloniciërs: zegt hij, wij zullen veranderd worden in de lucht. Ja. En zullen we de Heer ontmoeten en ineens in een flits zullen we veranderd worden. In één ondeelbaar ogenblik. Hoop, in één seconde. In een ja, bij de vingerknip van een ja, hand. Vingerknip dat ja, vingerknip zal het Bij de laatste bazuin. Hè, die, ja. Daar wordt nogal wat mee geurmd met die laatste bazuin. Ja. Maar goed, hier staat het duidelijk, de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Daar gaat het dus uiteindelijk om. Maar goed, dat is, wat gaat er dan gebeuren? Die antichrist zal komen. En hoe loopt het af? Even kijken. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Dan zal die zich op dat moment, als hij in de tempel gaat zitten, zal die echt... Als, als Satan zich openbaren, in openbaring 13 staat dat ook, ja. niet? Dan wordt hij, als Satan moet hij, uh, hij aanbidden worden, ja. krijg je het beest uit de aarde. En dan krijgen we eerst het beest uit de zee ja. en dan het beest uit de aarde. En die zal de mensen dwingen om uh -huh. dat beest uit de zee, dat is de Aptychrist, te aanbidden. Ja. En ieder die het niet doet, die het teken van dat beest niet krijgt, zullen we er nog over hebben. Die, dat, die zal dus gedood worden, of ja. die zullen niet kunnen eten en drinken. Maar dan zal Deer de Jezus komen, Deer de Jezus zal hem doden door de adem van zijn mond. Ik denk dat betekent door zijn woord. Want als je een woord spreekt, dan spreek je ook adem. Dan ja. komt er adem. Zonder lucht is er geen woord. Ja. Nou, uh, en zal hem machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Maar, zegt hij hier, de komst van de Satan. Is met allerlei krachten, tekenen, bedriegelijke wonderen gaat hij gepaard. Een ver verlokkende ongerechtigheid. Dus dat zal een tijd worden. Dat, ja, dat maakt het wel lastig hè, voor de mensen. Vreselijk lastig. Om on te onderscheiden van wat is wat. Ja. Ook, ook, hij zal ook valse genezingen doen. Hij zal ja. vreselijke dingen zal te gebeuren. Ja. Staat ook in de Openbaring 13, staat dat heel duidelijk. Ik ja. kom er nog op terug. Uh, met verlokkende ongerechtigheid. Alles, alles kan, alles mag. Daar zitten we nu ook druk in in het tijdperk. Ja. Alles moet. Ja. Alles, de ongerechtigheid, dat, uh, dat moet wet worden. Ja, daar ja. zitten we middenin ja, voor hen die verloren gaan. En God zendt hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Komt nog een dwaling, komt er ook. Ja. En we zien nu een dwaling. Dat is nu een van de grootste dwalingen die, die niet alleen de ongelovigen, maar ook de kerk kapot maakt. Mm -hmm. Is dat Israël een bandieten -nati -nati is. Ja. Dat zijn de enige die dit nog goed doet. Ja. En hier wordt ook het kwade wordt weer goed genoemd, zoals de profeet Jezaja ergens zegt. Wij hun die het kwade goed noemen. En het bittere zoet noemen en het zoete bitter noemen. Ja, die, dat, dat hoort dus bij die antichrist. Dat hoort allemaal bij die antichristen. Ja. Hij is de vader van de leugen, zegt de heer Jezus. Ja. Dus hij maakt gebruik van de leugen, hij kan niet anders dan liegen. En veel mensen zullen dat geloven. En daar gaan ze allemaal in mee. En weer hameren we op het woord. Voordat we... Hadden we eigenlijk afgesproken om vandaag over het beest te beginnen van, van Daniel, dat beeld. Ja, daar ja, gaan we ook mee door. Maar, ze, ja, prima. En dan ik maar nog één ding ja. voor die eindtijd, dat is heel belangrijk. En dan moeten de mensen goed luisteren, want voor die tijd, voordat die rampen aan gaan beginnen, dan hamert de Heer nog op het belang van het gebed. Luister maar. Openbaring 5, vers 8. Vers, vers 8, ja. En toen het lam, de heer Jezus, de boekrol nam, de boekrol is het onthullen van de eindtijd. Ja. Uh, wierpen de vier dieren en de 24 oudste. dat zijn topengelen, die worden zo genoemd, in de hemel. En die wierpen zich neer voor het lam en hadden elk een schitter en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. Ja. En die schalen worden voor God gebracht. Het is net alsof de Heer zegt, voordat de eindtijd begint, die laatste zeven jaar van de eindtijd... ...breng nou even nog al die gebeden voor mijn aangezicht. Ja, precies. Ja. Misschien is er iemand die nog bidt voor een broer of voor een kind. Ja. En dat moet dan nog even gebeuren. Bijzonder. Zo, zo, zo ja. intens, vlak voordat die verschrikkelijke periode... het afronden van de eindtijd, die strijd met, met de satanische machten... Ja. ...worden de gebeden van de heiligen voor Gods aangezicht gebracht. Die schalen vol. Ja, en voordat de dag des torens begint. Ja, voordat die dag des torens begint. Ja. Dat is... Uh, ik zou zo zeggen, lieve mensen, zorg dat de schalen vol zitten. Ja, precies. Ja, ja. zorg dat de schalen vol ja. zitten. Want de heer die doet het nog een keer. In openbaring 8. En wat zij verder, in openbaring 8, vers 3. En dat is... Toen het zevende zegen geopend wordt, en dan komt, dat is precies wat je zegt: dat is de toorn van de Heer begint dan. Ja. Dat is dan uh, de dag des Heeren begint dan. En dan komt er een engel met een gouden wierookvat 8 vers 3. Bij het altaar en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van de he Alle Heiligen. Ja. Van alle Heiligen allemaal. Ze zijn geheiligd in Christus. En op het gouden altaar en de rook van het reukwerk met de gebeden van de heilige, steeg uit de hand van de engel op voor Gods aangezicht. Dan ja. worden al die gebeden, nog niet verhoorde gebeden misschien, worden allemaal nog voor God gebracht. Hmm. En dat is mooi. Ja. En daarom zorg dat die schalen vol zitten. En daarom zijn er twee dingen, gebed en het woord. En dat zegt Paulus ook in de Everse brief. En twee gebed. Wapens heeft hij aan de gemeente gegeven. Het zwaard van de geest. Het woord van God is dat. En het tweede wapen, dat is dan ook heel duidelijk het gebed. Ja. En gebruik dat, want dat zal hard nodig. Uw kinderen Amen. hebben het nodig, uw kleinkinderen hebben het nodig. De gemeente heeft het nodig, Israël heeft het vooral nodig. Dat we bidden in deze tijd van enorme strijd en tegenstand. En we weten in alle dingen, dat de Heer Jezus zegt, ik... Heb de wereld overwonnen. Ja. En er staat ook geschreven in, in, in de Johannesbrief. Hij die in ons is, is meerder dan hij die in de wereld is. En Johannes 4, vers 4. Makkelijk te onthouden. <laughs> ja, ik mis de tekst niet eens. Ja, daar staat het. En Johannes 4, vers 4. Ja. Hij die in de wereld is. Ja. Hij die in ons is, is groter dan hij die in de wereld is. Amen. Jan, Dan gaan we naar Daniel toe. Ja, ja. Want... Uh, Jij hebt een prachtig plaatje voor je liggen, zie ik. Ja. Dat is uh, de, het beeld wat iedereen uh, aanbidden moet, of niet? Ja, dat zal het wel zijn. Ja, dat was. Dat moet je het voorstellen. Nou, ja, eerst Daniel maar even kort vertellen, want ja? Daniel, dat was een balling. Ja. Uh, uh, dat was uh, in 722 voor Christus is het tien stammenrijk weggevoerd in ballingschap. Ja naar de Assyrische ballingschap en die hebben gezworven over de wereld en komen nu ook weer terug. Met inclusief Efraim, die straks terug gaat komen. En jaren daarna, uh, in uh, 587, werd door de Babyloniërs Jeruzalem veroverd. Ja. Maar voor die tijd waren er ook wat wegvoeringen in die jaren. En toen is Daniel met zijn vrienden, Zaaldarg, Messag en Abednego werden ze later genoemd, ja. naar, naar uh, Babel gevoerd. Hij werd door Nebuchadnezzar vriendelijk ontvangen, al die prinsen. En, en hmm. die werden daar opgeleid om machthebbers te worden, om, om bestuurders te worden van het grote Babylon. Ja, die Nebuchadnezzar was dus niet gek. Nee, die, die wist precies hoe hij de volken kon onderhouden. Het ja. was een, een machtig en groot koning. Er is geen koning geweest. Tot nog toe, die zoveel macht heeft gehad over de mensen als Nebukadnezar. En hij zocht zijn talenten uit. Wat? Hij zocht zijn talenten uit. Hij zocht de beste eruit ja, ja. en er dan hoorden Daniel en zijn vrienden ook bij. Ja, precies. Maar ja. nou goed, die Daniel die zat daar en toen kreeg die Nebukadnezar een droom. En uh, hij haalde al zijn, zijn wijzen en, en zijn occultisten en wat hij voor lieden had daar. En die zegt: Vertel mij de droom, de, leg mij de dromen eens uit. Ja. Oh, majesteit, zeiden ze. Wilt u alstublieft die droom vertellen? En zullen wij u precies de uitleg geven? Ja, had hadden een hele dikke duimen, ja. deze lieden. Ja. En uh, nee, zegt hij, als jullie echte wijzen zijn, dan weten jullie die droom ook te vertellen. Ja, precies. Nou ja, dat was natuurlijk tegen het, het hele zere been, want het kostte hun bijna hun leven. Ja. En toen ze aanbleven houden en zeiden: Dat is niet redelijk wat u zegt, majesteit. Dan zei hij: Nou goed, hop. Uh, Ah, weg met die lui. Ja, waar kennen we dat van? Ja, ja, allemaal weg ermee. Ja, ja. Nou, toen hoorde Daniel dat, en die schrok, en zei: waar ben je nou mee bezig tegen het hoofd van de lijfwacht die ermee bezig was? En die rondging om al die, die, die, die wijze te arresteren en om ze te executeren. Ja. Nou, zegt die zus en zijn zoon. dat heeft de keizer, oh, wilt u alstublieft enige uitstel geven? Want dan kan ik bidden. Daniel had al enig respect natuurlijk en het hoofd van de lijfwacht, die zei, ja, u krijgt nog wel een poosje. Ja. Dus Daniel die haalde zijn vrienden erbij, die legde een bidstond en God openbaarde Daniel dit beeld. Geweldig. Hij, hij zag een schitterend beeld en dat vertelde Daniel precies aan. Die, die, die, die keizer, die, die viel bijna van zijn troon af van verbazing natuurlijk. Ja. Dat hoofd, dat gouden hoofd, dat bent u. Ja. De machtige keizer. Dan krijgen we hier de borst en de armen en dat zijn het Medo-Persische Rijk, hoe precies God ook is, hè? Ja. Dan krijgen we hier, daaronder, daar komt het Griekse Wereldrijk en daaronder de benen, dat is van ijzer, dat is het keiharde Romeinse Rijk, het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. Mm -hmm. En daaronder de voeten, dat zie je ook een beetje, van ijzer en van leem. Mm -hmm. En dat is het rijk wat daarna komt. Het werd niet verder benoemd. Nee. Het werd niet verder benoemd. Dan gaan we kijken, dat, nou ja, hoe het verhaal afloopt, is natuurlijk uh, Daniel die met hoogst vereerd. En die keizer die valt op zijn knieën daar een beetje, wordt dat allemaal verteld. Maar hoe loopt het af? Want daar gaan we er straks nog wel meer over vertellen. We gaan even naar Daniel kijken. Daniel zit in hoofdstuk nummer 2. Daar staat het dan. En in hoofdstuk nummer 2... ...daar zegt, even voor de... Even kijken waar het precies staat. Ja, dan gaan we naar die voeten. Die zijn belangrijk. Want in de eindtijd staat dat beeld weer helemaal overeind. Het hele beeld. Het hele beeld. Zo. Dat zien we dus in Daniel, in Daniel 2: zien we dat heel duidelijk. Welk vers? <laughs> uh, ja. Oh, en Daniel. Uh, uh, even zien hoor. Even kijken. vierde uh, koninkrijk in vers 40. Is hard en keihard. Dat is het eerste. Tweede. Ja. Griekse derde, het vierde koninkrijk, dat is het Oost- en het West-Romeinse Rijk, die benen. En nou, dan gaan we verder. Dan krijgen we het vijfde. Dat zijn die voeten die gemengd zijn van leem en van ijzer. En die staan in de eindtijd weer helemaal overeind. En dan komt dus in de dagen van die laatste koninkrijk... Vers 44, in de dagen van die koninkrijk zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat in eeuwigheid niet te gronden zal gaan, wordt Israël mee bedoeld. Waarvan de heerlijkheid op geen ander volk meer over zal gaan. Het zal die koninkrijken verbrijzelen en een einde daaraan maken, maar zelfs zal het bestaan tot in eeuwigheid. Dus dat is, dan komt er een steen en die rolt de berg af. En die verplettert al die koninkrijken. Ja. Dat betekent, in het eind der tijden staan al die koninkrijken weer overeind. Maar wel op een wankele been. Ja. benen. Dus met andere woorden, er zal een soort samengaan zijn van het vroegere Babylonische Rijk. Mm -hmm. Dat is Irak en een stuk van Syrië. Hm. Dat is dus Midden-Oosten. Dan krijgen we hier het Medo-Persische Rijk. Mm -hmm. En dat is Iran ja. en de omgeving. Dan krijgen we hier het Griekse Rijk. Mm -hmm. Nou, dat was uh, verschrikkelijk groot, want uh, ja, eigenlijk was het centrum alleen Irak. En de rest van het Midden-Oosten erbij. Ja. Het centrum hier van het Medo-Persische Rijk, dat was Nineveh. Ja. En alles eromheen. Het centrum van het Griekse Rijk, dat was dus daar in Macedonië. Ja. En dat was... Uh, Alexander de Grote ja? in die tijd, die de hele wereld veroverd had. En dan krijgen we het Romeinse Rijk, en dat was de westelijke wereld erbij. Precies. En aan het eind krijgen we een rijk, gedeeltelijk ijzer, gedeeltelijk het Romeinse Rijk dus, duidelijk, met een leem erbij, klei erbij. Maar alles staat er nog bij. Ja. Want die steen die je rolt daar, bloem bloem bloem en verplettert helemaal. Is dat de Verenigde Naties? Ze denken sommigen. Ja. Ik denk een beetje anders, want uh, de Verenigde Naties is, wat uh, Israël altijd zegt, de, uh, united nothing. De Verenigde niks. Ja. Want ze, ze hebben niks, kunnen niks. Ze doen ook niks. Nee. Maar, het is... maar wat is het dan wel? Ja. Hier, dat is duidelijk. Want wat is er momenteel gaande? De Arabische landen gaan zich verenigen. Niet? En, en de islam... Ja. Het Midden-Oosten, ja. en er is de OIC, de Organisatie van Islamitische Samenwerking. Dat is meens 27 islamitische landen die mm -hmm. daarin samenwerken, vooral het Midden-Oosten. En de Europese Unie. Ja. Wat zien we nog meer? We zien Turkije, dat was het laatste grote wereldrijk dat Engeland uh, ertussen kwam. Dat was het laatste grote wereldrijk in het Midden-Oosten. Want alles draait natuurlijk om het Midden-Oosten. Met Israël als centrum. En dat is dus de Europese Unie. Want het was eerst West-Europa. Dat uh, samenkwam in de Europese Economische Gemeenschap, de EEG. Ja. En toen kwamen er Oost-Europese landen bij. Dus die zijn ook compleet. En wat zien we nu? Die gaan samen. Ja. Steeds meer komt de Europese Unie onder de macht van de islam. En in 1973 is daar opgericht het Europees-Arabische dialoog. Waarom in 1973? Geen idee. Toen was de Jom Kippur-oorlog in Israël. Oké, okay. ja, precies. En de Jom Kippur-oorlog was dat op een Grote Verzoendag, toen een driekwart van Israël in de synagoge zat, om een zonde te beleiden ook. En dat is Jom Kippur. Ja. ja, dat gebeurt wel in Israël. Mm -hmm. Ik zou zeggen dat ze allemaal atheïstisch zijn, <laughs> kom nou. Dus ze gaan allemaal naar de synagoge en allemaal vieren ze Yom Kippur, bijna. En allemaal maken ze het goed met de buren. Ja. Ja, dat bijna ook eens wat goed zeggen. Ja, heel goed. <laughs> <laughs> maar, eh, maar wat gebeurt daar, daar dan in de Yom Kippur-oorlog? Toen zijn Syrië aan de, het noorden en Egypte in het zuiden... Zijn Israël overvallen. Helemaal onverwachts. Er zaten nog maar een paar soldaten in de bunkers bij uh, het Suezkanaal. Ja. En in Syrië zaten ook maar een paar uh, soldaten. En ze hebben bijna Israël onder de voet gelopen. Toen, in het begin, kwamen de Europese landen die kwamen Israël te hulp. Mm -hmm. en met En Nederland heeft daar een zeer positieve rol in gespeeld mm -hmm. in die tijd. En uh, maar Toen zeiden de Arabische landen... Oh, jullie Israël, wij de olie. Ja. En toen heeft de Europese gemeenschap, heeft Israël verkocht voor een paar vaten olie. Toen is het gebeurd. Nu is er een overeenkomst gekomen en er is een schrijfster en die heet uh, uh, uh, Batjeor. En die heeft een boek geschreven daarover en die heeft dat helemaal heeft hij dat uitgelegd, hoe dat allemaal in geheime overeenkomsten, dat de Arabische liga, die kreeg invloed op de Europese politiek, mm -hmm. en die kreeg allemaal ingang voor uh, Arabische arbeiders, uh, moslimarbeiders, en, en zo werd vandaar af Europa overstroomd door de islam. Ja. En zij noemden dat, dat zal uitlopen, op een groot werelddeel, en dat noemden zij Arabië. Oh, ja. Europa en Arabië. Dat heeft ja. zij toen uh, uitgevonden, deze term. Ja. En er waren nog meer schrijvers die dat toen ontdekten. Mm -hmm. En dat is dat beeld van Daniel dat zo langzamerhand weer overeind komt. Ja. En dat uh, op wankele voeten staat, uh, ijzer, iets van het Romeinse Rijk. De hardheid, nou, dit, uh, er gaat niet veel vriendelijks van Brussel uit. Helemaal niet. Het beest in Brussel. Ja. En uh, het leem, de klei van de islamitische landen. En ja. de conclusie Jan, waar gaat het heen? Waar gaan we naartoe? In de hemel. Nee, dat is duidelijk. Daar <laughs> <laughs> hadden ja. Ja, de het al over. Nee, maar dit gaat natuurlijk uh, duidelijk uitlopen op het Rijk van de Antichristen. Die maakt zich hier mensen van. Ja. Dat zullen we straks nog wel zien de volgende keer, als we nog een ander beeld zien. Ja, dit is die Daniel, die gaf tot op details, daar zullen we de volgende week misschien ja. wel op terugkomen. Ja. Dit, die gaf details van de wereldgeschiedenis die zo nauwkeurig zijn dat bepaalde wat cynische schrijvers zeiden, Daniel die leefde niet in. 530 voor Christus of zo, maar die leefde in 150 voor Christus. Ja, want hoe had hij dat kunnen weten? Ja, en die ja. heeft een stuk geschiedenis als profetie voorgesteld. Hij ja, ja. heeft geschiedenis ja. opgeschreven. Ja, ja, ja, en toen ja. zei hij: Ik ben Daniel en ik leefde toen en toen en toen. Ja. En natuurlijk flauwekul, want de Heer die weet alles. Ja. En die tilt zijn profeten boven de tijd uit en die liet Daniel het allemaal zien. Ja. En die sprak met engelen en die sprak met machten. Ja, maar hij had het Nebuchadnezzar ook laten zien. En die heeft het laten zien. Ja. En maar er is nog een ander beeld en dat is, dit is dus het beeld, dat is het beeld, een monster dat uit de zee komt. Ja. En Daniel zag dat ook en in openbaring komt dat ook weer terug. Want ik heb u al eerder verteld, er is een lijn van Daniel via de Here Jezus, de eindtijdreden van de Here Jezus niet naar de openbaring gaat. En dat zullen we dan de volgende week zien, want ik zie aan je dat je <laughs> af wilt sluiten. Ja, nee, maar dat, uh, dat andere beeld, dat gaan we inderdaad volgende week behandelen. Uh, maar we zitten in deze tijd. Ja. En we moeten ons daarop voorbereiden. Klopt. En hoe bereiden we voor? Niet alleen door gebed, maar ook door het woord te ja. gebruiken en het woord toe te passen. Precies. En dat er in deze eind, bijna eindtijd, nu het nog kan, nog veel... Mensen tot de Heer Jezus mogen komen. Amen. Want bij hem is de enige schaalplaats. Bij hem is de enige veiligheid, veiligheid. En hij is de enige weg. En bij hem is de enige redding die mogelijk is. En zo is het. Dank je Jan voor de uitleg van dit beeld. Het volgende beeld gaan we de volgende week zien. U thuis heel hartelijk dank voor het kijken. En Jan zei het al. De Heer Jezus is de enige uitredding. De enige weg. De waarheid. En het leven. Hartelijk dank voor het kijken voor nu. En graag tot een volgende aflevering van Eindtijd en Profeetie. De Heer zal u met Arendsvleugel naar huis. En daar staan die Arendsvleugel. En de Heer heeft wat grote arenden gestuurd. Want met een kleine arend kun je niet met z'n allen in. En zo zijn ze teruggekomen. En zo zal het in de eindtijd ook zijn. Met Arendsvleugel zal de Heer zijn volgende